Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Een belangrijk Nederlands IT-bedrijf waar veel ruzie over was, krijgt een nieuwe eigenaar. Dat bedrijf heet Centric en werd ooit opgericht door Gerard Sanderink. Hij werd twee jaar geleden weggestuurd als baas van het bedrijf. De afgelopen tijd was het een enorme soap, vertelt mijn economiecollega Roland Muller. Het is een langlopende ruzie geweest tussen Sandrink en eigenlijk het hele bedrijf uiteindelijk. Maar dat begon allemaal met een ruzie tussen hemzelf en zijn ex-vrouw. Hij beschuldigde haar van fraude binnen dat bedrijf en zij dat weer gaan aanvechten. En steeds duidelijker werd dat hij toch wel onder sterke invloed uh, zou staan van uh, zijn huidige vrouw, Rian van Rijbroek. Over haar is een bekende podcast gemaakt. Het ideebedrijf wordt nu overgenomen door een groep investeerders en zij hopen dat het nu weer rustig wordt. Bij een aanval op een school in een vluchtelingenkamp in Gaza zijn minstens 17 mensen gedood. Dat zeggen ooggetuigen tegen het nieuwscentrum Al Jazeera. Het, doel, het doelwit was een school van een hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. en Veel van de slachtoffers waren daar om te schuilen. Voetballer Thomas Müller heeft na 131 interland zijn laatste wedstrijd voor Duitsland gespeeld. De speler van 34 speelde op 4 WK's en 4 EK's. Zijn laatste wedstrijd voor Duitsland was de verloren kwartfinale dit EK tegen Spanje. Muller stopt niet met voetballen. En gisteravond was niet alleen de finale van het EK. Er werd nog een groot toernooi beslist. De Copa America. Argentinië won de finale van Colombia. En het winnende doelpunt werd gemaakt in de verlenging. Laltaro Martínez, Laltaro, Laltaro, Laltaro!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 Rent relations Optimaal C FM Skin as rich as the starlit night You're in the best rebellion You're in the Miss Rebellion Deep currents running in the rivers of your eyes Zijn we dan weer de eerste maandag van de maand met uh, voor de tweede keer het uh, alarm? Om het ja. zo maar te zeggen. Want u heeft het ja. natuurlijk al gewoon gehoord om direct om 12 uur. Maar uh, sinds onze technicus besloten heeft. Uh, uh, even iets te anticiperen op het feit dat mogelijk dit luchtalarm ooit gaat verdwijnen. dacht, we doen het gewoon lekker dubbel op. <lacht> Welkom ja. bij uh, um, ja, een bijzondere aflevering eigenlijk. Ja. Uh, op de de een laatste, manier. eigenlijk. Ja. Tenminste, de laatste reguliere uitzending. We ja. natuurlijk nog de uitzending op 29 juli. Ja, That precies. De Pride-uitzending. Pride uh, op locatie. Ja. Hè, bij station. Dus uh, mensen, als jullie voor het laatst ons willen zien... Ja. Dan uh, kan dat daar. Dan kan dat daar nog. Ja. En ja, voor de, de rest de lopen we nog in het wild rond hoor. Ja, dat ja. wel ja. ja la. <laughs> maar niet achter de microfoon. <laughs> nee, nee. nee. En, en als we het hebben over laatste. Nou ja, voor de luisteraars die zeg maar, elke maand luisteren. Um, het betreft dan zeg maar de vorm zoals die nu is. Want ja. uh, we gaan dat er straks verderop in het uh, programma over hebben. Uh, maar voor jou en voor mij ja. is het dan voor mij inderdaad Ja, ja, dat stokje gaan we overgeven. Ja, dus, uh, ja. Dus, uh, ja. Is, uh, het is ook goed. is goed zo, ja. zeker. Ja, vind ik ja, wel. ja precies. Ja. Um, nou, Dus we gaan gewoon uh, lekker doen, alsof het een reguliere uitzending is. Want we horen straks meer hoe het verder gaat met precies. de toekomst van Rainbow Radio Zandvoort. En uh, we begonnen met een, uh, een nummer van Jean-Claude McRoy, Birth of a New Age. En helemaal ter gelegenheid van Ketty Corty. 1 juli. De uh, herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij... 151 jaar geleden, nou ja, daar zijn wat discussies over. Er zijn natuurlijk twee soorten van data... waarop de uh, uh, slavernij afgeschaft uh, wordt beschouwd. Ja. Omdat zeg maar, na de afschaffing van de slavernij de werknemers op de plantages zeg maar, toch nog verplicht werden... om tien jaar lang door te werken. Dus hè, wanneer was het echt afgeschaft? Ja, precies. Nee, dus, uh, officieel was het getekend, maar daar hield het dan mee op. Precies, daar hield het was dan mee op. Veranderd. Ja, ja was er was eigenlijk <laughs> ja. weinig veranderd, inderdaad. Ja, dus, uh, uh, Birth of a new age. Uh, uh, op het Eurovisie Songfestival uitgezonden... En daarmee voor de eerste keer dat uh, het Schangland Tongo inderdaad te horen was op het Eurovisie Songfestival. Dat is ook een primeur. En daarnaast gewoon een lekker nummer natuurlijk. Want Het ja. maakt gewoon uh, prachtige, prachtige nummers. Hé, hey, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, uh, we hebben natuurlijk uh, dan uh, de, de, de toekomst van Rainbow Radio Zandvoort. Ja. Um, we hebben een interview uiteraard over onze eigen Pride met onze eigen ambassadeur. Els Hombergen. Dus dat is leuk. En uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, Wendy Moer komt. Nou, ze komt niet langs. Uh, want uh, ze heeft nogal een drukke agenda op dit moment. Uh, dus we gaan haar telefonisch uh, benaderen. En uh, zij gaat het ook hebben over een specifiek onderdeel van uh, uh, The Pride. Pride to the Beach. En dat is het concert. Dus daarover straks meer. En um, Ilmer. Ja, en we hebben ook nog uh, Jennifer Deals van uh, uh, COC Jongeren. En uh, wij gaan het samen hebben over de jongerenactiviteit... Die, uh, waar behoefte aan is voor de groep vanaf 18 jaar. Uh, en waar we waarschijnlijk de eerste keer mee gaan starten... tijdens het Pride at the Beach weekend. Dus... Uh, dat hoorden we zo meteen. Super. Ja. Ja, dus we staan eigenlijk in deze uitzending. En hoe kan het ook anders? Want de volgende uitzending is natuurlijk de Pride at the Beach uitzending. Staan ja. we helemaal in het teken van Pride at the Beach. En ja. Um, ja. ondertussen uh, gaat het allemaal goed met de technicus? Ja, een beetje verkouden, Een beetje verkouden. ja dat horen. Dus duik af en toe weg van de microfoon. We gaan natuurlijk traditioneel altijd starten met de actualiteiten. Wie trapt af? Ja, ik, ik wil wel aftrappen, want ik heb goed nieuws. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd... dat hij een historisch onrecht gaat rechtzetten... Het is namelijk zo dat in het verleden... homoseksuelen uit het leger werden gezet... en ook zelfs gestraft werden. Ze kreeg dus een, een, een, een, een... ja, militair... moest voor de militaire krijgsraad komen. En, uh, nou ja, op basis daarvan... van de nieuwe inzichten zegt hij... gaat hij dat dus rechtzetten... en dan gaat hij ze allemaal... Uh, Gatie verlenen. Dus uh, ondanks hun dapperheid en opoffering, zegt hij, zijn duizenden LGBTQI-militairen uit het leger gezet. wegens seksuele uh, geaardheid of genderidentiteit. Sommige van deze patrioten zijn voor de krijgsraad zelfs verschenen. Mm -hmm. en hebben de last van, deze, van dit zware onrecht lang moeten dragen. En uh, hij voegt eraan toe dat uh, hij hiermee een gebaar wil geven. om te zekeren dat de strijdkrachten. Uh, deze, deze uh, situatie is niet meer zo um, uitvoeren Dus uh, het is niet strafbaar in Amerika, in het leger, om homoseksueel te zijn. Super. Dus, goed ja. nieuws inderdaad. Dat, Dat is goed nieuws, zeker. Volgens mij was het adagium vroeger uh, don't show, don't tell. Uh, ja, ja, ja, in zo het is. leger. Ja. Dus tussen 1951 en 2013 uh, zijn er dus heel veel uh, Amerikaanse soldaten voor de krijgsmacht gekomen. Ja. Ja. Okay. Krijg, nou, goed, nieuws. Ja. goed nieuws. Ja. Nu, nu nog hopen dat Biden het woord. Uh, ja, precies. <laughs> ja. En dat ja. hij zich niet verspreekt. En dat hij uit de woorden kan komen. Uh, <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, nog eentje doen, ja. nog een actualiteit. Uh, nou, dat is wat minder goed nieuws. Uh, onder de Russische invloedssfeer heeft uh, Georgië afgelopen donderdag... de eerste goedkeuring gegeven voor een reeks wetsvoorstellen... die de lbti rechten in het land inperken... Yep. Ze verbieden onder meer propaganda van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. En dit woord propaganda, dat horen we natuurlijk vaker ook in Hongarije en ook een tijdje in Polen, is dat uh, geweest. Uh, ook de propaganda voor geslachtsveranderde operaties, adopties van kinderen door niet-heteroseksuele koppels... en ges geslachtswijziging in identiteitsbewijzen wordt verboden. Uh, de wetsontwerpen zijn ingediend door de regeringspartij de Georgische Droom, die een meerderheid heeft in het parlement... De voorstellen moeten nog twee keer worden goedgekeurd. Maar omdat deze partij een meerderheid heeft, lijkt dat allemaal wel er doorheen te komen. Uh, het volgt... Uh, mijn microfoon valt nu uit? Nee. Of ben nee. ik wel te horen? Bent, oh, dan is het mijn horen. koptelefoon. Ja. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog hier, hè. techniek staat voor niks. <laughs> uh, de oprichter van uh, Tbilisi Pride meent dat de wetten het leven van LBTI'ers in Georgië ondraaglijk maakt. En hij vreest voor een sombere toekomst. Uh, deze wetsvoorstellen hebben er trouwens ook voor gezorgd dat de EU-toetraining uh, van Georgië is stop, stopgezet. Omdat dit natuurlijk niet past bij de eu waarden in principe. Behalve als je er al in zit, dan mag je van alles doen. Um, dus dat is jammer, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... juist omdat het zo dicht bij Rusland ligt als Europese Unie... we ontvangen jullie juist wel en dan gaan we de verandering van binnenuit doen. Uh, maar daar heeft de EU niet voor gekozen. En op 26 oktober zijn er verkiezingen in het land. Uh, en wellicht kan er dan wel iets veranderen in het parlement. Ja, nou, dit is een beetje. Uh, ijdele hoop misschien. <laughs> hè? Uh, er Wordt waren niet voor niet heel veel demonstraties in, uh, in Georgië. Uh, tegen wat zo genoemd werd. de, de Ruslandwet die eraan ja. zat te komen. En dit is een van de uitvloer, in, in, ja, uitvloeisels die daaruit voortkomen. Ja. Sluiten we toch af, ook op het, uh, zeg maar de dag van Cathy uh, van Cotty. Uh, met nieuws dat um, op Bonaire. Uh, ...zeg maar uh, 22 juni, de tweede Pride inmiddels is georganiseerd en uh, succesvol is verlopen. Uh, het is natuurlijk bekend zeg maar, dat op de Caribische eilanden uh, er toch nog een, een, uh, een andere wind waait, uh, letterlijk en figuurlijk. Ook uh, als we het hebben over de LGBTQ+ uh, uh, rechten. Um, op uh, Curaçao uh, trouwens al elf keer. Maar de verschillen tussen de eilanden zijn dermate groot, omdat mm -hmm. ze natuurlijk ook allemaal aparte regeringsstatus hebben, of een bestuursstatus, zoals dat te zeggen. Um, een leuk interview waar ik eigenlijk naar ga verwijzen, of vanwege de tijd, is te zien op caribisnetwerk.ntr.nl. En daar is een interview uh, met Shahira Libier, uh, of Libier. Uh, dat is maar net hoe het uitgesproken wordt <laughs> natuurlijk. Um, uh, die vertelt over de Pride en over haar vriendin en over hoe zij het heeft ervaren uh, toen zij vanuit Curaçao in 2011 op Bonaire kwam wonen. Ja, Absoluut okay. leuk, uh, verfrissend interview. En om, uh, waar kan je dat lezen? lezen? Je kunt het lezen bij caribisnetwerk.ntr.nl. Okay. Ja. Tot zover. Okay. We gaan uh, lekker luisteren naar... Waar gaan we naar luisteren? Naar een speciale versie van Wendy Moore met That's Not You, namelijk de Pride, Pride versie en dat uh, is natuurlijk wel erg toepasselijk. Ja. Gooi hem er maar in. in the dark I'm out of sparks From the flame I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 Run. Remember all the things that you've done In a trade it all stay to apart. find a light I'll just I do The dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare fall behind Happy Friday. are you out of your mind don't you dare fall behind you work so hard for me. Ja, en dat was uh, Wendy Moore. That's not you. Nou ja, that's, that's, that's well you, uh, Wendy Moore. Want we <laughs> hebben je op dit moment aan de telefoon, toch? <laughs> ja, ja. ja, daar ben je, daar ben je wel. <laughs> that's you. Ja, hé, hey, hallo. Jeetje, hoe lang is dat geleden, Wendy, dit de met deze Pride versie? Oh, uh, na na COVID, dus dat was. Ik, ik denk dat het 2021 was. 2021, 20, ja. ja, 21 ja. Zoiets? Ja. ja, zal dat zijn geweest inderdaad. Ja, ja. ja. Nou ja, uh, Wendy Moore, je hoeft eigenlijk geen nadere introductie. Maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Um, onze traditionele vraag. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En hoe voel jij je verbonden met de regenboogcommunity? Ja, yeah. nou, ik ben Wendy Moore. Ik maak en schrijf muziek. Voor uh, de domers en mensen die zich niet helemaal op hun plek voelen. En um, ja, ik ben zelf lesbisch. En uh, ik heb een hele lieve vriendin. En ik ben al, denk ik nu, drie of vier jaar ambassadeur verpleid op de beach. Ja, yeah. geweldig. Ja. Yeah. Heerlijk, nou welkom. Uh, we hebben je ook uh, onlangs al eerder, we hebben je meerdere keren natuurlijk in onze uitzending gehad, uh, want uh, daarnaast ben je ook nog Zandvoortse, uh, om, om het zo maar te zeggen. Je woont ook weer in Zandvoort. Uh, we hebben je onlangs geïnterviewd over het optreden in uh, AFAS Live, waar je hebt gestaan. En ook deze keer gaan we het hebben over een optreden. Uh, vertel er eens wat over, wat, uh, wat gaat er gebeuren? Ja, dit is echt heel leuk. Um, ik en mijn vrienden samen organiseren uh, dit jaar het, uh, uh, het concert in de protestantse kerk ja, super. tijdens Pride at the Beach. Ja, ja. en uh, dat is eigenlijk uh, anders dan anders, want normaal gesproken is het Pride at the Beach concert een uh, verzameling van uh, uh, zeg, artiesten en enigszins vanuit de uh, Lichte muziek, uh, klassieke hoek en dergelijke. Maar uh, dit keer uh, is er besloten om zeg maar eigenlijk Wendy in Concert at Pride the Beach te doen. Uh, ja, dus uh, uh, spannend. En hoe gaat het ja, eruit zien? Ja, het is echt zo tof. Het is echt zo cool. Ja, vertel eens, hoe gaat het eruit zien? Ja, nou, het, is dus, uh, het heet Wendy and Friends. Uh -huh. Dus uh, naast dat ik natuurlijk kon spelen, uh, heb ik wat hele leuke mensen uitgenodigd. Ik kan er al twee noemen. Aha. Dat is Jascha Elene. En Ryan Song. Hele vette artiesten. Hele lieve mensen. Oké. Okay. En uh, ja, er komen we nog meer. En die worden snel ook geannounced. Oké. Okay. Ja, wat goed. Wat spannend. Uh, dus je bent nog lekker bezig, zeg maar. Uh, of jullie zijn bezig. Hè? En je, je bent samen met je vriendin het aan het, uh, ja. aan het opzetten. Het, uh, het hele concert. Natuurlijk ondersteund door het, door het team van, van Pride to the Beach. Ja. Um, uh, ja. Het, dat uh, concert, dat is inhoudelijk eigenlijk altijd verbonden met het jaarthema van, uh, van Pride to the Beach. Um, dat is dit jaar Together. Uh, hoe ga jij dat invullen? Together. Nou, het vind ik eigenlijk al voor zich, want het is Randy and Friends. Dus ik kom samen met mijn vrienden uh, iedereen een heel leuk concert geven. Ja. Hm. En we komen allemaal samen om lekker muziek te luisteren en misschien nog wat andere dingen. Oh. nog wat andere dingen? Nu, oh. Ja, oh. Is, dit, is dit een teaser? Ga je ons, <laughs> misschien, een, misschien, ga misschien, je misschien. ons een scoop meegeven? Kunnen we dat kenbaar maken? Of hou je het nog even geheim? Ik hou het nog even lekker geheim. dat oh. is wat ik geef. Oké, okay, okay, nou spannend. <laughs> ja. Hartstikke goed. Um, eens even kijken, wanneer is het concert eigenlijk? Ja, Het concert is op 28 juli. Mm -hmm. dus, uh, op de zondag? zondag ja, ja. Dus op ja. de zondag. Ja. Van hoe laat tot hoe laat? Uh, van drie tot vijf in de Protestantse Kerk. In de Protestantse Kerk, in ja. Zandvoort inderdaad. Ja. En ja. Uh, eens even kijken, um, hoe, hoe kom je er? Uh, voor degene, zeg maar, die. Uh, want ik, ik neem aan dat je, je fanbase wordt aangesproken. Uh, maar ook, uh, zegt de, de nieuwbezoekers. bezoekers, hè, vandaar ook dit, uh, dit radio-interview. Hoe, hoe kom je bij de ja. Protestantse Kerk? Nou, het ligt natuurlijk lekker in het centrum. Mm -hmm. Dus uh, als je niet uit Zandvoort komt, dan kun je gewoon uh, bij, met de bus uitstappen in het centrum. En dan, um, ja, ik ken eigenlijk al die straatnamen niet, maar je kan gewoon over het kerkplein. plein. En, en, kerkplein. Ja, en dan alle strandjes en dan zie je de kerk. Ja, precies. Het staat, achter de friet. Precies, achter, het, de friet. achter de friet inderdaad. Het staat aan het kerkplein bij de kerkstraat. Maar eigenlijk precies. is het die kerk, hè? want er is ook nog een andere kerk, maar het gaat hier om de protestantse kerk. Ja. Ja. Wat kosten de kaartjes eigenlijk en hoe kun je reserveren? Ja, ze zijn 17,50 en je, je kan ze online kopen. We hebben ook trouwens, um, natuurlijk dus op de social media is het net bekendgemaakt, dus daar zijn ook overal links naar de ticket sales. Oké, okay, super. Ja, en natuurlijk op de website van Pride to the Beach. Ja, precies. ja die, die, die, die heb je ook natuurlijk. Um, ja, oké, okay. ik denk dat dat voldoende informatie is en een lekkere teaser uh, om, om, zeg maar, uh, nou, nieuwsgierig te zijn. We hebben natuurlijk net jouw nummer al gehoord. Um, Hoe laat begint het concert? Hebben we dat nog ja, gezegd? Ja, ja. Ja? Van, oh, dat van, van, heb ik gemist. Van drie tot vijf. Van drie tot vijf, ja, oké. Okay. We dan blijven opletten. Ja. Ja. Ja. <laughs> op zondag 28 juni. Ja, dat had ik begrepen. Maar ja, ja, niet eerder. Met uh, Wendy Moore. <laughs> met Wendy Moore en Friends. Hè, dat oh, ja. is het wel, ja. Wendy, tot slot, wil je de bezoekers nog iets meegeven? Of uh, vragen bij jouw concert? Of uh, heb je iets in ja. gedachten? Nou, iedereen is gewoon welkom natuurlijk. Je hoeft uh, niet per se mij te kennen of de muziek. Maar het is gewoon als je een hele leuke, gezellige avond uh, wil hebben. Of nou ja, ja. middagavond <laughs> natuurlijk. Um, dan stel je voor om lekker langs te komen. Want er komen hele leuke acts en artiesten. En we komen gewoon allemaal samen omdat wij natuurlijk uh, hier voor de community zijn. En um, ja, als je dat leuk lijkt, kom lekker langs. Ja, dat klinkt hartstikke geweldig. Ja. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Oké, okay, nou dan uh, gaan we daar lekker het, uh, het uh, interview mee afsluiten. En uh, ja, we dachten, uh, wel toepasselijk, want uh, we hadden, omdat je het zo druk hebt, uh, geen verzoeknummertje van je kunnen krijgen. Um, mm. Dachten we, we gaan gewoon lekker Free Woman van Lady Gaga. Uh, nice. Ja? Oké, okay. <laughs> ja, hey, ja, heel veel toi toi en uh, tot binnenkort. Dankjewel. Okay. Doei doei. doei. ...Lady Gaga met Free Woman. En nog even samenvattend... ...het concert van Wendy and Friends... ...is het Pride to the Beach concert van dit jaar. En het thema Together... ...slaat dan natuurlijk automatisch op... ...op Wendy and Friends... Uh, niet alleen muziek, maar ook nog uh, een aantal verrassingen die ze niet mee wilden geven. Uh, kaartjes kun je uh, kopen via de verschillende links in de social media. En ja. um, uh, via uh, www.prideatdebeats.com. Ja, daar komt het ook uh, zo snel mogelijk op, uh, op terecht. Ja. Te dus. oké. Okay, ja, want ja. de beheerder zit hier op dit moment achter de microfoon. en is bezig Ja, met niet de radio van de website, uitzending. maar wel. Uh, ja, <laughs> dat, uh, dat komt allemaal. Dus, dus, dus nog even geduld. Dat, ja. uh, dat komt helemaal goed. Kaartjes kosten 17,50 euro, trouwens. En dat is inclusief de reserveringskosten. Dus het is een... Uh, nou, ik zou zeggen, kom massaal aan. Ja, ja. ja zeker. En uh, uh, ook een mooie, uh, mooie plek natuurlijk, hè, de protestantse kerk. En, uh, ja, we en moeten daarna, wat voor over hebben. Voor, en daarna uh, lekker naar het vrouwenfeest als je vrouw bent. Hè. Ja, ja. Ja, ja. Want dat is er ook. En als je man bent, kun je lekker gaan eten bij zin. Want dan hebben ze een... Uh, ja, een regenboogmenu. Een <laughs> Regenboogmenu niet. Nee, nee, nee, nee, nee, niet? nee, nu niet. Nee, nee, okay, nu niet, ja, oké. Nu niet, nee. <laughs> Oh, niet nu. Maar ja, er zijn genoeg leuke teentjes in uh, Stansvoort waar zo. je dan ja, lekker precies, weet. Hoor. Tuurlijk, dus, ja, ja, ja. Zeker. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, we gaan even naar de Tunes of Color. En uh, deze keer is het eigenlijk uh, niet een verzoekje van iemand, maar voor iemand. Ik zou graag uh, voor mijn moeder, uh, die misschien thuis zit te luisteren, vaak wel naar deze uitzending, uh, het nummer van Janice Ian at 17 draaien. Omdat ik weet dat ze dit een uh, prachtig nummer vindt. En uh, dit eigenlijk gaat om het begin van je leven en dat het... Uh, dan best wel soms wat teleurstellend kan aanvoelen... en je uh, nog onzeker voelt, maar uh, dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Uh, dus deze is voor jou, mama. Dankjewel. En uh, we gaan er naar luisteren. queens.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 Can you come a little closer? Here Luister nog steeds naar Rainbow Radio Zandvoort. En dit was Tegan en Sarah met het nummer Closer. Lekker feestelijk, lekker pride-achtig. En uh, misschien ook wel voor jongeren, want daar gaan we het nu even over hebben... met uh, Jennifer Deels aan de overkant van de lijn. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Hallo, leuk dat je in de uitzending uh, kan komen. Um, voor mensen die je nog niet kennen... Um, uh, je bent van het COC Kennemerland. Uh, maar wie ben je, wat doe je en hoe ben je verbonden aan de regenboogcommunity? Dat is altijd de eerste vraag. <laughs> nou, ik ben uh, algemeen bestuurslid bij CCC Kennemerland. En daar draag ik eigenlijk de portefeuille van de jongeren. En eigenlijk wat ik een beetje doe is uh, het coördineren van alle jongerenprojecten. Mm -hmm. uh, dat is nu Jong en Oud Haarlem en de GSA coördinatie. Maar we zijn bezig met nieuwe groepen opzetten. Ja. En ja, hoe ...bij de community uh, terecht ben gekomen... ...is dus eigenlijk ook jammer vrijwilligerswerk. Ja. ik ben daar ooit uh, gewoon mee begonnen eigenlijk. Ja, ja. En, en hoe vind je dat om te doen tot nu toe als, uh, als jong iemand? Uh, ik vind het heel bijzonder. Je, je krijgt best wel negatieve dingen van buitenaf te horen. Mm -hmm. En om dat om te zetten naar iets positiefs... ...en een veilige omgeving voor jongeren maken... ...is soms wel een uitdaging... Ja. Je wordt als jong persoon ook niet altijd even serieus genomen. Maar okay. ik vind het is juist een hele mooie uitdaging. Ja. En heel fijn dat we daar met een team voor kunnen inzetten. Ja, ja, ja. en uh, dan, dan um, even een bruggetje naar waar er dan nog een behoefte ligt. En uh, je zei net al, jong en oud, dat is uh, voor de doelgroep van 12 tot uh, 18 jaar. Um, uh, maar er ligt dus nog echt wel een behoefte voor die groep uh, 18 jaar en ouder. En ja, zo'n beetje tot 30 jaar. Ja. Om daar iets voor te doen. Tijdens de coronaperiode eigenlijk een beetje weggevallen. Die groep okay. is er daarvoor wel geweest. Ja. Uh, er is nog een tijdje de walk-in closet geweest voor studenten. Maar helaas is dat ook uh, een mm -hmm. beetje gestopt uiteindelijk. En ja. dan willen we nu weer een nieuw leven in gaan blazen. Ja, ja, ja. en uh, je zegt inderdaad we, want uh, ik zit daar ook, uh, ook zelf een beetje in, natuurlijk. En, uh, uh, en samen met de uh, andere. Uh, uh, Jongeren met veel energie die ook hieraan bij willen dragen. Uh, kun je er al wat uh, kort over vertellen? Over hoe we deze doelgroep opnieuw gaan aanspreken. En hoe we dat uh, tot nu toe hebben aangepakt. Ja, tot nu toe zijn we eigenlijk vooral nog bezig met uh, brainstormen over hoe we dit uh, invulling gaan geven. Ja, precies. Uh, we, eind juli is er natuurlijk een paar iets in wordt, Wat ons een supermooie gelegenheid leek. Om daar te gaan kijken uh, wat precies uh, de behoeftes zijn voor de jongeren boven de 18. Dat willen we eigenlijk doen door daar een aftrap te doen van de nieuwe projectgroep. Door een open mic uh, avond, nou ja, middag slechts avond te gaan houden. Mm -hmm. En we hopen dat we daar ja, natuurlijk uh, al een aantal jongeren bij kunnen, kunnen aantrekken. Ja. En dat zij ja. dan mee willen denken aan wat is er... Wat is de behoefte? Waar is de behoefte? Voor wie is die behoefte? Ja, en uh, waar moet ik dan aan denken bij een open mic? Ja, voor wat wij nu hebben bedacht, willen we gewoon een open podium creëren... waar ja. mensen uh, een spoken word kunnen doen, karaoke kunnen doen. Misschien willen ze gewoon wat vertellen... Eigenlijk ja. alles mag bij onze open mic. Ja, precies. Echt gewoon uh, letterlijk een podium en uh, in een uh, gemoedelijke sfeer en uh, op een mooie plek in, uh, in Zandvoort. En uh, ja, tijdens de brainstorm die we onlangs hebben gehad, uh, merkten we eigenlijk ook wel een beetje van: het is ook wel een doelgroep die je misschien lastig kan bereiken. En het is natuurlijk een doelgroep die heel specifiek gewoon alleen maar met mensen wil zijn die, zij, die een beetje hetzelfde zijn als zichzelf. Um, uh, herkende jij dat ook? En uh, hoe hebben we dat aangepakt? Ja. Er is natuurlijk een hele uh, grote groep... die het leuk vindt om naar een party te gaan... en het heel feestelijk te vieren... maar ook een groep die het ja. eigenlijk gewoon gezellig vindt... om wat rustiger bij elkaar te komen. We um, vinden het nog wel een beetje lastig... volgens mij om daar aanvulling, invulling aan te geven... van ja. um, welke kant moeten we we ja. moeten wat groter maken... moeten we het juist wat kleiner houden... Um, we gaan nu volgens mij meer een beetje de wat rustige kant op uh, voor de eerste keer omdat er al een grote Pride omheen gevierd wordt ja precies, eerst, ja, eerst even een uh, wat, uh, ja. wat rustigere plek en waar je gewoon samen kan komen waar niet te veel hoeft en uh, moet misschien dat sommigen die indruk hebben op andere plekken en uh, waar je dus hopelijk zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar brengt om uh, daar ook samen opnieuw ideeën te komen want eigenlijk wat we ook wel tegenwoordig zeiden, is van ja, we bedenken nu iets. Het is ook deels gericht op uh, transgenderpersonen in die leeftijdsgroepen. Uh, dat we eigenlijk ook wel zeiden van het is best wel ingewikkeld om dat te bedenken, maar zonder eigenlijk ook bijvoorbeeld die specifieke doelgroep erbij. Dus eigenlijk moet je het ook een beetje zien als een, uh, uh, als een bijeenkomst met dan een leuke invulling, uh, maar waar ook ja, de input van de mensen die komen wordt verwacht, een beetje. Ja, het is echt belangrijk uh, dat we en die komen, de ruimte zullen krijgen om te vertellen waar zij behoefte aan hebben, zodat wij hopelijk in samenwerking met hen ja. de volgende keer meer kunnen inrichten zoals zij daar behoefte aan hebben. Ja, ja, ja. En um, um, waarom is het eigenlijk belangrijk om deze groep nog even uh, vanuit jouw oogpunt, vanuit het CUC, om voor deze groep iets te doen? Uh, want hebben die niet al genoeg bijvoorbeeld? Nou, dat, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja. Je, je kan natuurlijk naar de standaard uitgaansgelegenheden gaan. Ja. Maar um, niet per se iedereen studeert. Sommigen zijn heel veel aan het werk al. Het is een leeftijdsgroep waarbij iedereen een heel ander leven leidt. En het ja. is best wel lastig in deze uh, leeftijdscategorie om nieuwe vrienden te maken nieuwe mensen te ontmoeten. Buiten datgene waar jij de meeste tijd aan besteedt. En zoiets kan daar dan heel goed bij helpen. En aangezien ja, voor veel LHBTI-plus uh, mensen het steeds onveiliger voelt... Ja. is het juist ook fijn om elkaar dan op te kunnen zoeken op een veilige plek. Ja, ja, ja, ja precies. En uh, Want we betrekken ook de, de groep transgenderpersonen erbij. Um, en dat doen we eigenlijk ook vooral omdat die... Uh, dat is ook nog een aparte behoefte hè, bij het COC om daar iets voor te doen. Ja, de meeste mensen kunnen via een zorg die zij krij hopelijk krijgen uh, vaak mm -hmm. wel een, bij een groep terecht. Maar dat ja. is meestal dan meer therapiegericht waar ze uh, dan terechtkomen. Mm -hmm. Maar het kan ook heel erg fijn zijn om gewoon gezellig bij elkaar te komen. En dat het niet altijd heel een zwaar onderwerp hoeft te zijn, maar ook gewoon gezellig. Ja. Ja, ja, ja, precies. En um, uh, wanneer gaan we deze aftrap op de eerste open mic uh, organiseren? En welke datum moeten mensen dus even in hun agenda zetten? Als het goed is, is zaterdagmiddag, avond op 27 juli. Ja, dat klopt. Zo heb ik hem ook staan. <laughs> dat is mooi. Um, en uh, mensen kunnen natuurlijk meer informatie volgen via de kanalen ook van het COC en uh, van Pride at the Beach zelf. Want... Uh, Los van het hele weekend wat natuurlijk al vol staat van de activiteit... hebben we hier nog een, een gaatje gevonden in de agenda... om, uh, om specifiek voor deze doelgroep ook uh, wat te doen. Um, uh, wilde je hier nog wat aan toevoegen? Dat je zegt, dit is nog belangrijk om uh, te benoemen. Uh, kunnen mensen zich ja. bijvoorbeeld nu al aansluiten ergens bij? Of, uh... Ja, inderdaad. Als mensen mee zouden willen denken en helpen... dan kunnen ze keren zijn... Uh, van het CUC zich opgeven of een mail sturen naar jongeren. Het cuc Ja, we zitten er echt nog altijd te wachten. Wat aantal mensen met goede ideeën. Ja, ja, ja zeker. Dat, uh, daar is altijd uh, behoefte aan. Um, nou, dan, dan hopen we natuurlijk ook uh, mensen te zien op de 27 juli. En zodra er ook meer bekend is, dat zal uh, in de loop van deze week zijn, uh, communiceren we dat ook op uh, de kanalen en op social media. Dus dan uh, kunnen mensen dat daar. Um, uh, dank je wel, Jennifer, voor je tijd en uh, we spreken elkaar weer snel, denk ik. Yes, ja, dank je wel. Aan ja, natuurlijk, nou dat uh, gaat vrij makkelijk. <laughs> Oké, okay, nou tot snel en uh, fijne dag. We gaan uh, luisteren naar uh, Taylor Swift met het uh, nummer 7, en uh, deze artiest staat natuurlijk volgende week in Nederland in de uh, Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Op drie dagen, maar liefst dus een uitverkocht uh, geheel en dus uh, mooi om dat nummer van het album uh, Folklore te draaien uit 2020. Die hebben we net. Die is uh, verdwenen, <laughs> denk ik. Uh, is weer terecht, <laughs> hier in ieder ja, geval. Het een Dank u wel, voor ondersteunen. ondersteuning. Zo meteen hebben natuurlijk Jelme's Journaal en Kleur. Jelme, kun je ook een klein stukje tip van de sluider oplichten? Uh, ja, dat kan. Het gaat over uh, uh, de letterlijke betekenis van het woord Pride, en ah. uh, hoe we dat, uh, ja, wat je daarin hebt, en hoe je dat kan interpreteren. Oké. Okay. Lekker vaag. Ja, nou. Maar straks wordt het helemaal concreet. Moet Zelfs het, het, altijd. Je moet niet ja. het, wrikken, je moet je het weggeven, maar je moet niet alles weggeven. Nee, precies. Ja, dus uh, ja. niet al je kruid verschieten. En dan hebben we nog een, uh, een interview met uh, Elf Schoonbergen van uh, Schoonberg, moet ik zeggen? Ja, Schoonbergen. Ja, Schoonbergen van uh, uh, ja, uh, Voor Pride to the Beach. Ja. Uh, ja. En ze is hier al live in de studio aanwezig, dus ze is flink opgewarmd. <laughs> en uh, daar gaan we het hebben over inderdaad Pride to the Beach, maar ook een klein stukje over Pride Haardem. Heb ik begrepen? Ja, ja, dus ja. Uh, ook uh, inderdaad Ja, die komt er natuurlijk idee. ook aan. Ja. Ja. Die, die zit er ook aan te komen. En uh, natuurlijk lekkere muziek. En we gaan uh, uh, het uiteindelijk ook even hebben over uh, ja, de ja, toekomst van verder. Rainbow, Rainbow ja. Radio's antwoord. <laughs> maar ook natuurlijk, zeg maar, de uh, Pride at the Beach uitzending. Ja. Uh, volgende, nou nee niet volgende maand, deze maand, deze, deze maand. maand, Ja, ja. Op de 30 juli, ja, ja, En daar daar is zeker we natuurlijk gelijk ook even een beetje van bal, uh, zeg maar hoe dan die, die zaterdag, of die maandag eruit komt te zien. Ja. En uh, we roepen natuurlijk iedereen weer op om uh, langs te komen voor Pride to the Beach. Uh, we hebben dit jaar beter weer besteld dan vorig jaar. Dat sowieso, ja. Ja, dat ja. staat ook op het programma. Dat staat ook ja. op het programma, dus dat scheelt Ja, dat hebben we uh, <laughs> beter geregeld. Is. Ja. ja nou, voor degenen die er ja. vorig jaar niet helemaal bij waren... toen werden we bijna van de Boulevard afgeblazen. Dus we hebben een binnenweg gekozen over ja. de provinciaal. Ja, met de parade, ja. Met de parade, dus dat was, uh, dat was weer even anders. En uh, de flinke stortbui die, geloof ik, precies drie minuten duurde... Ja. Uh, maakte iedereen tot op de draad toe ook nat... Exact, ja. Maar dan dat mocht de pret niet ja. drukken. Er uh, nee. werd gewoon lekker gedanst. We maakten er een heerlijk feest ja. van. Dus, uh, maar dit jaar hebben we Zon besteld. Heel ja. goed. Uh, we zijn klaar geloof ik. Uh, voor ja, de voor het eerste uur. uur ja. Ja. Ja. Uh, ja. We gaan eruit met een nummertje. Waarvan ik weet dat Jelme dat geweldig vindt. Ja, fantastisch. Lil Nessix uh, van Monteiro. Call me by your name. En daar gaan we naar luisteren. Denk ik.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 Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week What a time and climbed. God was shining on me Now I can't leave, and now I'm making Ella Hilly Never want the niggas passing my league I wanna fuck the ones I envy, I envy me. Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only sin. If you've been in your garden, you know that you can Call me when Come take it to the flow now. Woo! Huh. There's, a There's a tornado. In my city. In my city. The basement. the basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty Rugged whiskey. We surviving. We surviving. Over kisses, sweet redemption, passing time. Yeah.